Gert Kluut met het NOS Journaal. Bij een zware explosie vannacht in de Rotterdamse wijk... Automaten Nesse is veel schade ontstaan aan vier portiekwoningen. De voorduren werden eruit geblazen. Een aantal bewoners werd geëvacueerd... ...maar intussen kan iedereen weer terug naar huis. En Kluur eerder werd er op twee plaatsen in dezelfde wijk geschoten. De politie in Rotterdam hield de verdachte aan... ...maar die werd later weer vrijgelaten. Er is geen verband tussen de explosie en het schieten.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 In delen van de stad viel de drinkwaterleiding uit. Rusland meldt Oekraïnse aanvallen. Een olieopslagplaats zou zijn getroffen. Tientallen drones zouden onschadelijk zijn gemaakt. Met een campagne op sociale media probeert Kenia een ander beeld te schetsen... van het komende staatsbezoek van koning Willem-Alexander. Dat staat van 18 tot 20 maart op de agenda. Volgens veel Keniaan is het alleen bedoeld om president Ruto... in een gunstig daglicht te stellen. De Keniaanse overheid noemt het staatsbezoek goed voor de handelsbelangen... Het weer, vooral in het westen, hardnekkig gemist. Later in het zuidoosten wat zon en het is 1 tot 4 graden. Ook morgen is kans op mist. In de helft van het land geregeld zon en dan een graad op 3. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Roepnaam Louis Neefs. Geboren in Gierle op 8 augustus 1937. Overleden in 45, of december 1980 het Was een Belgische zanger en een voorvechter van het Vlaamse Lied en de Vlaamse Kleinkunst. En u hoort hem nu met een opname van 1969. Louis Neefs met Jennifer Jennings. Londen staat lag stil te dromen in de zon. Van zitten te dromen in de zon.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 Jij kwam op zende verzending en blauwe ogen die lachten naar mij, naar mij, alleen naar mij. In the dreams Die je had Zacht als zij En Sindsdien Keren mijn dromen Telkens weer Naar al die dromen. liefde zo blij, want jij, Jennifer Jennings, je bent precies wat ik ronde voor mij, ja dan kom jij, Jennifer Jennings, en blauwe ogen die lachen naar mij, maar jij, Jennifer Jennings, je danst telkens en telkens voorbij. Voor.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 Klaarstaan. Schrik maar niet te erg wanneer u en uw dromen al die schuldeloze slachtoffers voorziet staan die daar geen bij het gerecht zijn omgekomen en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan en u zult toch ook zo lang wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van ze ...die het goed en de ellende niet vergeten... ...en voor wie nog steeds een mensenleven telt... ...droom maar niet te veel van al die dooie mensen... ...droom maar alleen van overwinning en van macht... ...denk maar niet aan al die vredes wensen... ...meneer de president... ...slaat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 Dat waren twee stukjes muziek van uh, Boudewijn de Groot. Als eerste hoorde u wel trusten, meneer de president. Ja, voor uh, daarachteraan, moet ik zeggen, hoorde u uh, Boudewijn de Groot met verdronken vlinder. TVM Zandvoort, de volgende artiest, komt ook niet uit Nederland. Net even over de grens. Het is Anne Christie, geboren als Christine Lennerts. geboren in Antwerpen op 22 september 1945 en overleden in Jette. 7 augustus 1980 was een Vlaamse zangeres en ze werd bekend met nummers als Gelukkig Zijn, Roos Dag in die laatste hoort hij nu Annie Christie. Maar eigenlijk, Annie Christie moet ik zeggen: met dag, vreemde man. Je boek je grond, je sigaret. Je warme stoffen naast ons bed. En je pleziertjes één.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 Van de drummer van de ben. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke pen. Yeah, de drummer speelt een break Zij voelt in de hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de ben. Loesje van de drummer van de band. Ja, dat was het Ramblers Dance Orkest. Beter bekend gewoon als de Ramblers. Met I is Loesje. En daarvoor hoor ik Bob Scholten met een opname met 1936.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op kort draaien. Nou, bedankt me hartelijk voor. Ik klink een beetje beroerd. Want ja, ook ik eh, ben nog Is wel, vanaf eh, de kerst is het begonnen en eh, ja, het, het, het schiet nog niet op. Maar gelukkig is het nog niet zo erg als in uh, België. Want in België hebben ze vorige week eh, het vriendelijk verzoek gedaan... dat mensen mondkapjes weer gaan dragen. KFM Zand voor het muziek. Daarvoor zit u aan uw radio. De volgende artiest is Man Cornelis, Pseudoniem van Cornelis Pieters, geboren in Amsterdam... 16 december 1919, en al daar overleden op 8 oktober 1993. Als een Nederlandse zanger van het Levenslied. En hij begon als, bas uh, als bassist. en werkte vaak samen met de, de zwager accordeonist Johnny Meijer. En u hoort hem nu, Manquerades, samen met Johnny Meijer. als op het Leidse Als op het Leidse plein de lichtjes meer in branden gaan. Op het asfalt in de stad. bij het lino zijn, de blinden voor het raam. Rund, zo blij omdat het licht weer brandt Als op het laatste de lichtjes weer in branden gaan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje die schaam. in haar volle luister is weer present.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 zo zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje, die verstaan. Zo arm in en ik. Lachen naar alle kant als kinderen. Zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het lijf. Lichtjes weer in branden gaan dan gaan wij kijken naar de.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 De meisje in de zas. De heeft een kanendees Oh, is de meisje in de stad De heeft een kanendees Samen in de jeep en dan voor gas Al vindt zij dat Engels lang niet mis is Wil ze toch graag weten waar de kies is Zo'n Franse terno, de weet schuld, krijg je van me cadeau. Maar ook die Deense aquatie, die drink ik van me leven niet. In laterom ook graag, ook in me zien. En plik het aan de zien, en plik het aan en plik het aan het zien, Bestelair, de geluid, de wel zijn de de geluid, de niet de geluid, Ik geluid, ze niet de de liedjes van de geluid, Ze zijn nog niet de Daar gaat hij nog een keer. Wie het er steeds op in de bruine had gedaan, alle bramen liggen te schuimen. Wie het er steeds op in de bruine had gedaan, iedere bram ligt in de Ik Heb het geproefd, maar dat is ongezond. Je krijgt de een op. Wie het er steeds op één? De bruine pap de iedere vrije ligt in de schuil Bij dag naar Parijs om te rijden, hier waaien, Bij dag naar Parijs Gaan we met een grote pasje, met de hele derde tasje Lekker en de boegel in Oh, sorry, ja, oh radio ja, ja, ja, radio oh ja, oh Een hele lange week Jongelie, prachtig maar aan je moeder Die vertelt het jou direct Wanneer nee, je vader zo'n nick had, was je blij Want dan blijft voor een borrel, langer in de klei Wanneer de armen en de rijken In harte slaat de dan zijn we allemaal zo blij Het gaat Zien we zeven beeld in de havenrot Dan gaan we afgenootjes delen. Dan is het feest voor groot en klein Want in september moet je vol een eitje In ons Amsterdam start zijn Als de Jordaan als een oude Westerkoren In Aalderen zou staan Dan was ik Als wel geboren en zou ik geen haat In mijn jokkele Jordaan Als zit ik er In het alles grootste vlaan Zo zou het zijn gegaan Als de Jordaan In de stelde stad zou staan Ik kan ze niet vergeten Liedjes van de leer Ze zijn nog niet versleten Daar gaat ie nog een keer Zolang de in de U hoorde Sony Jordaan met Ik kan ze niet vergeten een met Al zijn mooie liedjes. En daarvoor uh, hoorde u Trees, heeft een Canadees. En zoals ik al zei net hoorde u Sony Jordaan. Sony Jordaan, pseudoniem van uh, Johannes Hendrikus van Muscher. was geboren in Amsterdam op 7 februari 1924.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 Een auto, een dure en heel chique Hij zei gewoon de auto van honderdduizend biep Maar s'avond zei zijn dochter, wat zeg je van zo'n vriend? Wat moet die met een auto, die ouwe heb geen cent.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 Getrogen, daarom was ze nu alleen Oh wat was ze mooi Waarom viel ze ten prooi Aan iemand die haar zo verliet En ik nam mij voor Ik maak een eind aan haar verdriet Продолжение ja. In gedachten, ze zijn, We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 Grote platen als je voor een dubbeltje geboren bent. Maar eerst wordt hij august de laat geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Als was een Nederlandse zanger en humorist. En hij ontwikkelde zich via de amateurschool en talentjacht tot humorist. En samen met zijn stadgenoot Adrian van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakten de laat en van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder laat zou in totaal ruim 350 nummers op plaat hebben gezet. Onder meer met de begeleiding van het bekende dansorkester Ramblers, die u dus straks gehoord hebt met Wie is Loesje. En u hoort hem nu augustus laat met een opname 1936. Het is Breng eens een zonnetje. En dan wens ik u nog een hele fijne zondag. Veel plezier met CFM Jazz. En misschien tot volgende week. Ik zeg tot ziens. Het leven dat is geen plekje, ik weet er alles.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 I'm gonna Zo.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 Zelden vind je iemand die de zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ververskiet? Het ligt vlakbij je en je ziet het niet. Als je voor een deugdotje geboren bent, bereik je nooit